Het Openbaar Ministerie kent het probleem en werkt aan een oplossing. De trajectcontroles gaan wel gewoon door. Wie twijfelt of een boete terecht is, kan zich melden... ook als de bezwaartermijn is verstreken. In Kopenhagen hebben honderden moeders geprotesteerd met hun baby aan de borst. Aanleiding was een besluit van de Deense Raad van Gelijke Behandeling... dat horecabedrijven borstvoedende moeders mogen weigeren. Het protest was georganiseerd door een vrouw die commentaar had gekregen... toen ze in een café haar kind voedde. Aan het protest bij het stadhuis van Kopenhagen deden ruim 300 moeders mee. Het motto van de actie was het zijn maar borsten. De uitspraak van de Raad van Gelijke Behandeling was opmerkelijk... omdat borstvoeding in Denemarken sterk wordt gepromoot... en doorgaans niet tot problemen leidt, ook niet in de horeca. Het weer vanuit het zuiden klaart het flink op en stroomt zeer warme lucht het land in. Minima vannacht 15 tot 20 graden. Morgen veel zon, maar ook wat wolkenvelden. Het wordt dan 28 tot 34 graden.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 U begint gelijk te glimlachen als u dit hoort, of niet? Nou, ik, ik herken het geluid van thuis, hè? de zeemeeuwen uh, boven het strand. Ja. Goedenavond. Goedenavond. Ja, de zeemeeuwen. u geniet er nog steeds van? Ja. Ja. ja. Niet dat ik elke dag op het strand kom, maar ik woon er uh, op een paar kilometer vandaan. En dat is toch een hele comfortabele positie, hoor. Ja, eigenlijk dacht ik, u heeft natuurlijk, als je naar burgemeesters kijkt... misschien wel de mooiste burgemeestersbaan van Nederland, of ja. niet op zo'n eiland? Correcte analyse. Ja? ja, helemaal rijk. Bent ja. u het helemaal mee eens? Maar, ja. Ik moet u eerlijk bekennen, als ik dit geluid hoor, dan denk ik vooral aan Terschelling. Dat is mijn grote liefde namelijk. Mag ik dat niet zeggen ja, tegen want, een burgemeester van ja, Schiermonnikoog? En Terschelling is een prachtig eiland, en Ameland, en Vlieland en Schiemonnekoog ook. En ze verschillen allemaal net iets van elkaar, gelukkig. Dus ze zitten elkaar niet in de weg. Nee, er is geen rivaliteit? Ja. Nee, kijk, als, als u bijvoorbeeld Terschelling noemt, uh, Schiermonnikoog en Ameland... ligt er redelijk dicht bij de wal op drie kwartier, dus dat zijn nogal wat dagjes mensen. Uh, Terschelling en Vrieland is een paar uur varen, dus daar is een ander karakter, uh, karakter toerist. Ja, en in veerde net ook even op toen u hoorde dat het 34 graden gaat worden? Ja, dat is strandweer en daar zijn we aan toe. Ja. Daar zijn we aan toe, hoor. Ja. ja, dat kan iedereen denken. Ik ken niet alleen de inwoners van Schiermonnikoog. Nee, maar wij leven... 75% van ons leeft van recreatie en toerisme. En als ik zeg dagjes, mensen, ja, dan. dan maar dan ga je nou naar ook toe als het mooi weer is. Ja, als, het, als het regent, dan ga je wel naar de Meubelboulevard. Dus we hebben mooi weer nodig. Ja. En, uh... Dat gaat er komen de komende, ja. komende dagen. Als we het uh, mogen geloven. En ik Goed, geloof het. Uh, we hebben uh, een paar vragen bedacht voor deze serie, die we aan alle burgemeesters uh, willen, willen stellen. Uh, laten we daar heel even langs lopen. Hoe vaak draagt u eigenlijk uw Amstketen? Nou, ik moet even gokken. Enkele keren per maand. De ja. Amtsketen is een hele mooie, maar is 102 jaar oud. Dus erg fragiel. Dus ik, ik ben er nog eens zuinig op. Ja, bij ja. welke gelegenheden is dat dan? Nou, uiteraard. Hè, dat is vast bij de raadsvergaderingen. Dat is één keer in de drie weken. En waar ik de gemeente publiekelijk vertegenwoordig. Nou, uiteraard de 4-mei-viering, Koninginnedag. Maar heel bijzonder, Simon de Koog zal wel de enige gemeente zijn waar de burgemeester de diploma-uitreiking doet. Echt waar? En op verzoek van de leerlingen. In een <laughs> Dat pak u hem dan om. Met de ambtsketen. Ja. Ja. De burgemeester die de diploma's uitreikt, wat geweldig zeg. Dat vind ik nog ook. Ja. Ja. Ja, nee, dat, nou, dat, dat is een sprak. Fysiek heel uitreik, anders. ik begeleid het uitreiken met een toespraakje hoor. Ik zou wel willen dat mij de eer vergund was om het ook echt te overhandigen. Maar dat is nog aan het uh, docentenkorps. Ja, en, en met een spijkerbroek uh, over straat, doet u dat als burgemeester van Schiermonnikoog? Ja, wel. Ja, Schier ja, ik mag ademhalen op Schiermonnikoog. En dat betekent dat ik uh, ook wel in een spijkerbroek mag, mag lopen. Maar ja, het werk, ja, bij het werk hoort vaak toch wel een pak. Ja, ja. En Twitter of Facebook, is dat iets wat is weggelegd... voor de burgemeester van Schiermann en -Koop? Ik heb uh, pogingen gedaan en ik heb geconcludeerd... dat het niet voor mij is weggelegd. Maar er zijn wel allerlei mensen die zeggen dat ik het opnieuw moet proberen. Ja, waarom, waarom, waarom, mijn kinderen? waarom lukt het niet dan? Ja, nou, Met name dat Twitter... Uh, ik kom een ei nu kwijt in uh, 140 karakters. Dat zegt waarschijnlijk ook iets over de breedsprakigheid, Maar dat heb ik vrij snel opgegeven. Ja, en Facebook is nooit echt van de grond gekomen. Nee. Maar uw kinderen zeggen dat moet je eigenlijk gaan doen? Mijn kinderen zijn over heel veel dingen eerder geïnformeerd dan ik. Ja, ja. ja zo gaat het dan. Hè? En, en, en als u nou op straat loopt in Schiermonnico, wordt u dan ook aangesproken met uh, meneer de burgemeester? Of is het uw voornaam of hoe gaat dat? Dat wisselt wat. Uh, meneer de burgemeester zal, zullen weinig mensen zeggen, maar burgemeester is wel een al dan niet met een glimlach, een aanspreektitel. Ik word voortdurend aangesproken, overigens. Maar dat wordt de schilder ook, dat wordt de onderwijzer ook. Omdat we elkaar allemaal kennen. Ja, wat, hoeveel, hoeveel inwoners heeft Schimmel ook? Uh, als je kijkt wat ingeschreven is, een kleine duizend. En als je kijkt wat er altijd is. Hè, dus mensen die er heel veel ingeschreven staan. maar bij ons op de voetbalclub zitten, mm -hmm. om eens een voorbeeld te noemen. dan moet je dat even verdubbelen. En in zomertijd zijn we met z'n achtduizenden. Maar die vaste inwoners, nou, de meesten kennen elkaar. Kent u ze ook allemaal inmiddels? U bent anderhalf jaar burgemeester ja, nu? Nee, uh, ik ken ze niet allemaal, maar als u iemand weet te vinden die ik niet ken... en die bestaan nog wel, dan moet ik even doorvragen over de kom-af. Dat is er eentje van die en die, of hij woont naast die en die... of hij voetbalt in de tweede. En dan weet ik weer waar ik betrokken ja. moet plaatsen. Nou, Onze redacteur die was afgelopen weekend op Schiermonnikoog... en die sprak met wat mensen daar. En toen zei iemand in de kroeg daar, die daar gewoon een kopje koffie dronk, die zei, nou ja, het is onze nieuwe burgemeester. Maar laatst uh, zei hij mij geen gedag, want hij herkende mij niet. Dat siert dat mij niet. Dat, en, en dat is natuurlijk wel het gevaar. Ik weet niet of dat echt zo gebeurd is. Maar als je eens een keer wat dromerig over straat loopt. en je vergeet iemand te groeten. dan wordt daar ook een, een signaal achter gezocht. Dat is nooit het geval hoor. Nee, want, wat, hoe, hoe is het eigenlijk? Want u, u kwam natuurlijk van buiten. Hè? U, ja. u, u kwam uh, van de wal. Ja. Uh, uh, en u werd burgemeester in Schiermonnikoog of van Schiermonnikoog. Ja. Kan dat eigenlijk als buitenstaander? Ja. Ik bedoel, accepteert men dat wel? Ja, ja, ja. ja. Het, is, het is weliswaar een geïsoleerde gemeenschap, maar het is ook een open gemeenschap. Hè? Van oudsher de zeevaart en sinds de jaren vijftig het toerisme. Dus Aha. als je twee keer schiemelijk hoog zegt, dan zeg je één keer gastvrijheid. En dat hebben ze ook naar mij toe uitgestraald. Ja, hoe voelden ze u uh, wel welkom? Ja hoor, uiterst welkom. Een Uiterst warme, vanaf, vanaf het moment van installatie tot vandaag, anderhalf jaar later... Uh, Dan wordt alleen maar een uh, geest van grasvrijheid ademd. Dat ook naar mij toe. Ja, naar in... mijn kinderen toe, naar mijn echtgenoten toe. Ja. En inmiddels kent u een beetje de gebruiken van het eiland, Mag ik aannemen? Ja, ik, ik begin er wel wat in te groeien. Ja, nou, ja. Vorige week hadden we hier burgemeester Hoes van uh, Maastricht. Um, die kwam ook uh, van buiten, want hij is geboren in uh, Den Bosch. En die zei daar het volgende over. Als je, als je geen carnavalsbloed in je aderen hebt stromen. Dan word je niet aangenomen. Dat, nee, maar dan moet je ook niet willen. Weet je, dan moet je ook geen burgemeester van Maastricht willen zijn. Kijk, het zijn natuurlijk andere tradities in een bos als in Maastricht. Maar het, het hart voor carnaval en voor de Vaste Lavend, zoals het heet in Maastricht. Ja, dat, dat zit erin gebakken. Herkent u dit een beetje? Ja. Ja. Um... Ik zie, he, u zei net: van, Is het echt de mooiste baan van, uh, in het burgemeestersland? Ik zeg, Nou, dat is zeker zo. Maar dat zal niet iedereen vinden. Het heeft ontzettend veel voordelen. En als je mij zou vragen naar de nadelen. Nou, dan moet je lang nadenken en dan komt er iets logistieks. He, je zit altijd aan die boot vast. Het duurt wat langer om naar de vergadering te gaan. Ja, als je dat, als je dat erg vindt. Als je als je daar niet goed tegen kunt, als je zegt ja maar ik moet toch elke avond moet ik de Westertoren zien of uh, als je in Amsterdam woont, ja dan moet je maar niet naar Schimmerko gaan natuurlijk. Nee. Maar... Um ja, je moet er, nou ja, ik, ik ben van huis uit de Vries. Misschien ook oog is een Fries eiland Ik heb vier jaar aan het randje van de Kalahari woestijn gewoond. Dus uh, een geïsoleerde gemeenschap. Ja, ik weet dat ik er niet tegen de muren opvlieg. In Afrika, Botswana heeft u gewoond. Botswana, ja. Uw vrouw is tropenarts, was tropenarts. En toen heeft u een tijd in Afrika gezeten. Ja, ja als, als, als, als man van de dokter. Ja. ja, ook een mooie periode in het bestaan. En, maar waarom noemt u die vergelijking dan? Nou, omdat je, dat sommige mensen die zeggen van dat geïsoleerde karakter van ver weg... de meest noordelijke gemeenschap, je rijdt helemaal naar het noorden toe... en dan ook nog een uurtje met de boot. Um, als je dat vervelend vindt, en dan kom ik ook een beetje bij Onno Hoes... van als je niet tegen dat carnaval kunt, dan moet je ook maar niet naar Maastricht gaan. Nou, als je echt zegt van ja, maar ik vind dat naar zo'n boot... dat ver gevoel, dan ben je er misschien niet helemaal geschikt voor. Maar... Nou ja, in Afrika bleek, en uit het feit dat ik Fries ben blijkt... dat ik mij daar als een vis in het water bij voel. En dus voel ik me ook uitstekend op mijn plek op ook. Ja, want, want dat geïsoleerde, wat, wat, wat is daar aantrekkelijk aan voor u? Nou, je, de, de, de, je houdt er een fantastische gemeenschap aan over. Kijk, het eiland is mooi, maar dat weten we allemaal. Het grootste strand, de donkerste nacht en de prachtige natuur. Maar de eilanders, die duizend, die zijn ook geweldig, hoor. Die hebben allemaal een soort ownership, hè, want het eiland is van ons. Ze passen er allemaal op. Ze, ze maken zich er zorgen over dat je wordt er ook wel eens helemaal knetter van. Want ze zijn natuurlijk heel erg geëmancipeerd. Eén op, op de drie volgt de raadsvergaderingen. Echt waar? En spreekt mij de volgende dag daar ook op aan. En dat is opmerkelijk. Dat nou, is, dat is opmerkelijk, ja. Ik neem aan dat uh, de meeste collega's daar hun vingers bij af zouden likken. Nou, wij hebben dat. Dat is natuurlijk heel mooi. Maar dat betekent ook dat je daar voortdurend op aangesproken wordt. En ik vind dat eigenlijk wel mooi. Wij runnen met z'n allen dat eiland. Ja, zo voelt u dat. Ja. Ja, en, en, en is het ook ingewikkeld om, om, om uh, burgemeester te zijn... op zo'n ja, geïsoleerde plek eigenlijk van Nederland? Want dat is het natuurlijk ook. Ik bedoel, uh, uh, als je zwanger bent of zo en je moet bevallen in het ziekenhuis... ik, ik zou er uh, be, be Spaans benauwd van krijgen... Ja, ja. Uh, nou, dat, dat, dat, dat, dat is inderdaad zo. Op een paar van de overige eilanden speelt dat probleem overigens groter. En dat is heel erg vervelend dat je dan, terwijl er niet een indicatie voor is. Toch al, omdat de huisarts zegt: "Joh, ik neem het risico niet." Word je verwezen naar de tweede lijn zorg, naar het ziekenhuis. Dat is ook een dure oplossing, maar dat is ook heel erg vervelend. Maar er is, geen willen... nee, op, op op, er is geen nee, ziekenhuis op Schiermonnikoog? Nee, op de eilanden. Het is geen ziekenhuis. Dus e nemen de huisarts soms e het zeker voor het onzekere. Op Schiermonnikoog kun je overigens nog wel bevallen, um, maar. De, het spoedeisend vervoer van afschiemelende hoog, dus de ambulancevoorzieningen, maar ook de helikopter... in voorkomende gevallen de knrm boot dus de reddingsboot... Die, vliegen, die kan bijna vliegen, die gaat in een kwartiertje naar de overkant. Dat is wel zo goed geregeld dat u ook heel snel bij ons vandaan... in een ziekenhuis bent. Maar niet te ontkennen valt hè, voor de kinderen naar de middelbare school... De kinderen die naar het gymnasium gaan... Het heeft een logistiek nadeel. En daar moet je even mee omleren gaan. Ja, maar even mee omleren gaan, dat klinkt uh, heel makkelijk, maar zo makkelijk is het natuurlijk niet. Ja, de, de, de, de echte eilanders, die, die zien dat niet meer als een substantieel nadeel. Die leven volgens, nou ja, natuurlijk ook volgens het ritme van eb en vloed, maar ook volgens het ritme van de boot. Ja, wat houdt dat in dan, leven volgens het ritme van de boot? Dat, uh, dat heb ik zelf pas recent geleerd. Maar, uh, want ik ben natuurlijk import. Maar de echte eilander weet wanneer die naar de supermarkt gaat. Want op het moment dat je een drukke boot hebt... en die mensen gaan allemaal naar hun huisje... dan gaan ze eerst ontdekken hoe het huisje in elkaar zit... en vervolgens zeggen, ik ga spullen neerslaan... Nou, dan sta je als nummer 10 in de rij. En dat, dat overkwam mij dus voortdurend... omdat ik dat ritme niet kende. Inmiddels weet ik dat ik op mijn horloge moet kijken... en wanneer het daar rustig is en, en wanneer niet. Ja. En nou ja, en, uh, zoals nu naar Hilversum, even plannen hoe dat moet... Ja, dat, dat is ook even rekenen terwijl de doorsnee eilanden dat eigenlijk automatisch goed doet. Ja. Wat komt u vanavond nog terug bijvoorbeeld? Nee, nee, dus ik heb het zo geregeld dat ik morgenochtend iets aan een vaste wal doe. Dus dat scheelt dan weer. En uh, ik blijf vanavond aan de wal. Ja. Maar wat zijn voor u nog wel ingewikkelde dingen van bestuurder zijn op zo'n eiland? Waar liep u nou tegenop waarvan u dacht, ja dat nou, heb ik maar eigenlijk niet gerealiseerd? Nou, nou ja, niet gerealiseerd, dat weet ik niet. Maar uh, een van de dingen die... Kijk, een, een, een maatregel voor het algemene belang gaat vaak tegen het individueel belang in. Uh, als wij met z'n allen uh, automatisch 80 zouden rijden, dan zouden we die regel niet hoeven stellen. Hè? Dus een regel heeft vaak iemand last van. Uh, Is Schiemelkogen, ken die persoonlijk? Je weet altijd, uh, het gaat uh, over uh, de moeder van het vriendinnetje van mijn jongste zoon. Dus omdat je iedereen kent. Nou, dat maakt het wel wat ingewikkelder. Wat maakt het ingewikkeld? Dan noemt u een voorbeeld dan? Nou, als je, nou, een voorbeeld noemen. Uh, een huis is geschikt voor permanente bewoning of voor recreatieve bewoning. Een van tweeën. Recreatief, dan kun je wat meer geld voor je huis vragen als je het wilt verkopen. Zeg, nou, dat mag eigenlijk niet hoor, dat, dat is echt voor permanente bewoning. Anders gaat ons eigen, dan zijn we alleen blijven met toeristen over. Dus het moet toch voor permanent. Ja, dat kost meneer of mevrouw, om wie het gaat. Het is een verzonnen voorbeeld overigens, maar kost dat vrij veel geld. Nou, als je nou weet, dat is Piet Pietersen of Jan de Vries... Dan maakt het wat moeilijker om zo'n beleidslijn te, te, te, te implementeren. Als het over Mr. X of Mrs. Y gaat. Ja, precies. Want elke regel die u afkondigt, daar zit gelijk een gezicht en een naam aan vast. Precies. Ja, ja. En dat, dat is moeilijker, denk ik, dan uh, wat u misschien gewend was. U bent ook wethouder geweest ja. in een wat kleinere gemeente ja. in Friesland. Ja. Dat is dan toch makkelijker, denk ik. Hè? Ja, dat klopt. Dat, klopt. Ja, dat, dat is dus iets waar we zeggen, nou, dat maakt het wat moeilijker. Ja, ja. En, uh, uh, uh, is het eigenlijk moeilijk om op personeel te komen? Nog zoiets op zo'n eiland? Ik bedoel, is dat... nee. nee, we hebben recentelijk, uh, ja, de, de, de, wel als je het spreekt over banen van 12 uur of 18 uur. En daar hebben we wel een paar van bij, uh, bij de gemeente. Maar we hebben recentelijk een uh, jurist aangenomen voor een fulltime baan. En we konden kiezen uit, uh, uit heel veel kwaliteit. Uh, het is overigens zo, ons eiland kent, nou, een enkeling dagen gelaten, maar nauwelijks werkloosheid. Ja, is Omdat het zo? iedereen in de horeca aan het werken is zomers. Niemand heeft een uitkering op, uh, op de, op de, op de koe? Ik, ik geloof dat het er drie of vier zijn. Ja. ja. U heeft ook geen last van de crisis? We hebben wel last van de crisis, omdat het uh, wat, wat minder gaat. En mensen besteden wat minder. Hemelvaart was een goed weekend, als je kijkt naar het aantal toeristen. Maar je ziet dat het bestedingspatroon verandert. Vroeger kost je een zak patat en een ijsko. Eerst middags ook nog een kop koffie. En tegenwoordig gaat een van die drie ervan af. Nou, dat, dat kun je merken. Uh, en dat, uh, dat treft dus de horeca ondernemers ja. Ja. Die, uh, die, die, die zien dat. Uh, kijk, ze laten mij niet hun portemonnee zien, maar dat moet in hun omzet te merken zijn. Ja, maar jij zou ook kunnen zeggen: van als mensen nu uh, voor een vak vakantie kiezen, is misschien een vakantie dicht bij huis goedkoper dan uh, naar Zuid-Spanje te gaan. Dus dat dat weer voordelig is voor uw eiland. Ja, ja, maar ja misschien dat, uh, dat inderdaad dagjes mensen op een gegeven moment zeggen: van, hè, dat, dat ook vakanties wat korter worden. En dat je dus makkelijker naar Sri gaat, dat zou kunnen. Ja, ja dat is het afwachten ja. nu. Maar in ieder geval mooi weer nu. Hè? Dus nu ziet het er goed uit. Ik denk dat nu uh, met, de vakantiestemming gelijk al weer te zien was op uw ja, eiland. Morgen zijn de boten weer vol. Ja, zo ja. gaat dat dan. Ja, ja. En je vindt ze niet terug op het eiland, maar ze komen af en aan. Ja. ja. Dit is Max tot half negen. Twee dingen met Alice de Bruin. In de maand juni praat ik op maandag met burgemeesters over hun vak anno 2013. En vandaag is dat de burgemeester van Schiermonnikoog, John Stellinga. Eh, laten we nog even wat zaken langslopen die op dit moment op uw eiland eh, spelen. Vorige week demonstraties op Schier tegen de mogelijke gasboringen. Zeven kilometer eh, van de wal. Eh, Gas de France, dat is het bedrijf wat dat wil gaan doen. Daar is niemand blij mee geloof ik hè? Nee, wat daar, in ieder geval een aantal mensen zijn daar heel erg ongelukkig mee. En u zelf? Um, ja, nou is mijn oordeel hier niet maatgevend in. Maar het is wel zo, het is het eiland van de natuurwaarden. En ter hoogte van paal 10, nou ja, dat is niet helemaal in een wereld. Je moet er een eindje voor lopen. 7,2 kilometer uit de kust, maar dat is nog heel goed zichtbaar. Daar komt dan gedurende de komende winter zo'n staketsel van allemaal buizen en, en ijzeren dingen te staan. Ja, dat... Het is eigenlijk het laatste plekje van ongereptheid in Nederland. Dus dat is wel heel jammer. Nou, is het zo dat, dat uh, die machine staat er maar drie maanden, drie tot vier maanden. Er wordt maar 24 uur afgefakkeld. Dan komt er zo'n grote vlam bovenuit. En er is 50% kans dat ze ontdekken dat het uh, explorabel is. En dat het lucratief is om daar gas uit de grond te halen. En dan is het maar de vraag waar dan de fabriek, die boortoren, komt te staan. Die zou 18 kilometer uit de kust kunnen, maar die zou ook bij Ameland, daar heb je al zoiets. De mensen die vaak bij ons komen, die kunnen ook die zien vanuit de westpunt. Een grote buis, stel ik me dan voor, onder de grond, of in ieder geval onder, de, onder het water, gaat daar naartoe. En technisch is dat mogelijk. Dus uh, het is nog niet zo ver, maar uh, het gaat vooralsnog om die uh, proefboring. Zit er gas of zit er geen gas? Ja, maar, maar snapt u de weerstand van ja, de bewoners? Nou ja, de, de weerstand bij die demonstratie zat ook heel erg in de, in de bodemverzakking. En wij liggen vlak bij Groningen. We zijn een Fries eiland, maar we hebben ontzettend veel Groningers op ons eiland. Nou, die zijn natuurlijk wijs geworden. Ja. En dan zegt Gas du France en, en allerlei onderzoekers van, nou, het valt wel mee. Het is geloof ik in het midden van dat gebied wat niet op het eiland is overigens, maar in de Noordzee twee centimeter. Alleen ja, dankzij de gebeurtenissen in Groningen hebben ze wel een geloofwaardigheid ingeboet. Ja, dat Snap ik. Dus je merkt dat die discussie dan wat grimmer wordt. Ja. Ja. Wat ook een discussie is op uw eiland... en daar zie je ook een heleboel van die plakkaten voor de ramen hangen... Uh, dat mensen uh, tegen zijn dat ze mest willen gaan gebruiken om energie op te wekken. Biovergisting uh, wordt dat uh, genoemd. De Waddeneilanden die willen uh, qua energie zelfvoorzienend worden in 2020. Dit is eigenlijk een plan van de boeren. Maar daar is niet iedereen ook erg blij mee, geloof ik, hè? Nee, nee. Het... Uh... Het is overigens fantastisch dat al onze inwoners er zijn eigenlijk geen uitzonderingen op, zo vreselijk betrokken zijn... en allemaal dat gevoel hebben, het is mijn eiland. Dat is, dat is heel mooi. We runnen het met z'n allen, zoals ik net zei. De achterkant daarvan is dat iedereen ook overal een mening over heeft. Als die boeren zeggen, we gaan dit doen... ze hebben al een vergunning, hebben ze in 2009 gekregen... dan moeten ze daarvoor grond van de gemeente kopen. Uh, die grond kan het college niet verkopen zonder toestemming van de gemeenteraad. Het is dus de gemeenteraad die daarover beslist. Maar die boeren hebben op dit moment nog helemaal geen, uh, nog niet bij ons op de deur geklopt. Mogen we die grond kopen? Dus het komt er vanzelf. Maar u heeft wel gelijk van... Uh uh, uh, aan de bittertafel, uh, aan de rand van het voetbalveld... zondagochtend na kerktijd. Uh, de mestvergister beheerst een beetje het uh, gesprek op Schimonecorp. Ja, want even voor de duidelijkheid, dat gaat natuurlijk enorm stinken. Daar zijn mensen bang voor. Uh, ja, ik neem aan dat mensen daar bang voor zijn. En ook voor, uh, voor het eventuele gevaar. Uh, en dan heb je voorstanders en tegenstanders. En de voorstanders die zeggen, het is gegarandeerd dat het niet stinkt. En dan, uh, nou ja, dan heb je dus een wel- of niet-discussie. Ja, en wat zou de burgemeester vinden? Of wat vindt de burgemeester? Ik vind, uh, ik vind dat je zo'n discussie moet voeren op het moment dat het opportun is. En dat is uh, als, die raad, als de, de grond overgedragen moet worden. De raad is de volksvertegenwoordiging. Die moet dan zijn verantwoordelijkheid maar nemen. Die spreekt namens al onze duizend mensen. Ja, ja. ja dus dat wacht u even af. U, dat, dat vind ik wel, maar de raad bepaalt zijn eigen agenda hoor. Ja. Daar ga ik niet over. Als de burgemeester mag zich daar over niet over, over uitlaten wat hij daar nou eigenlijk van vindt. Of hij ja, ook bang is voor die stank? Nou, nee, ja... Uh, Nee, daar moet je eigenlijk voor ingeschoold zijn. Hè. Of je de bank... Er zijn professionals die kunnen over odeureenheden spreken ze dan, en over het risico van stank. En ja, als gewone leek, eh, ik heb wel een vak geleerd, maar niet dit vak. Hm. Dus dat vind, dat nee, maar, ik maar ik begrijp dat, dat, dat u als burgemeester niet kan zeggen, ik, ik heb daar eigenlijk ook geen zin in, dat dat straks gebeurt op mijn eiland. Nou ja, ik kan dat natuurlijk wel zeggen, dan word ik niet met pek en veren weggedragen. Maar ik vind het niet gepast om dat te zeggen. Nee. Uh, uit een, een, een ander rapport, wat, wat laatst uh, begin deze maand uh, uitgekomen is, bleek dat de politie op het eiland niet op tijd ter plaatse is bij een 112-melding. Bij 70 procent van de gevallen zou u niet binnen de 15 uh, minuten ergens ter plaatse zijn. Dat, dat lijkt me vreemd. Ik bedoel, zo'n eiland is niet zo groot. Ik bedoel, gaat, de, gaat de politie op de fiets? Of, hoe kan dat? of, of kent u dit rapport niet? Het heel nee, dit, dit, dit, dit, dit is het eerste waar ik dan met mijn oren sta te klapperen. Ik kan dat ook niet verklaren. Want in een, al zouden ze op de fiets gaan, dan is op zijn minst 90% binnen dat kwartier te bereiken. Omdat het eiland is wel groot, maar het dorpschiemelig hoog is natuurlijk helemaal niet zo groot. Nee, maar goed, je kunt ook op een ander deel van het eiland zijn en dan de politie nodig hebben natuurlijk, en dan duurt het misschien wel langer. En dus ja. te lang, zegt dit rapport. Ja, als, als je inderdaad aan de oostpunt, hè, als je 15 kilometer buiten de bewoonde wereld bent, waar ook geen wegen zijn, ja, dan zou het wel. Maar de normale politiemelding zal echt uit het dorp zelf komen, misschien bij het strand vandaan. Nou, dat is een kwestie van minuten. Ja, dus mag ik? Ik kan het niet verplaatsen. Ik nee. kan het rapport niet plaatsen. Nee, nee, nee u kan het niet plaatsen. Als u, u zegt mijn... klopt eigenlijk niet. Nou, ik herken mij daar in ieder geval niet in. Nee, u nee. krijgt niet dit soort klachten. Nee, nee, nee, nee, nee. absoluut niet. Nee, nou ja, goed. Het, ja. Het, het, uh, uh, misschien moeten de makers van het rapport er een keer op aanspreken. Ja, ja ik, ik heb overigens ook intensief contact met de politie. Ja, omdat we zei van uh, we zijn een... Uh Gemeenschap van een bescheiden omvang, dus uh, één keer in de maand drink ik daar een kopje koffie. Het is ook niet aan de sprake gekomen. Nee, nou goed. Uh, uh, even als u kijkt naar de, naar de toekomst van uw eiland. Hoe, hoe ziet u dat? Want, want we weten allemaal dat uh, uh, Nederland vergrijst. Ik neem aan dat u ja. daar dus op uh, uh, Schiemel en Koog ook mee te maken ja. uh, heeft. Is dat ja. iets wat, wat uw aandacht heeft? Ja, dat is het uh, probleem van over tien of twintig jaar. Um, wij worden een beetje het slachtoffer, daar ben ik wel eens bang voor... van onze eigen schoonheid. Het eiland is zo vreselijk mooi dat die idyllische huisjes... u kent het eiland. Euh, ja, als, als die te koop komen, dan worden ze verkocht voor drie tot vier ton. En dat kunnen iemand die in een horeca werkt... drie kwart kan dat natuurlijk niet betalen. Zo ruimhartig is die CEO niet. En dan is er altijd een een echtpaar dat de buit binnen heeft... Hè, of iemand anders die, uh, die zijn geld ergens verdiend heeft... die zegt, nou, ik kan het wel, dan ga ik er wonen. Maar dat zijn over het algemeen mensen in de grootste portemonnee wint dat. Maar dat zijn over het algemeen mensen van de jaren 60. zestig. Daar zijn we hartstikke blij mee. Kom die komen van de wal. Maar die hebben natuurlijk geen kinderen voor de school. Die gaan niet meer in het bestuur van de voetbalclub. Dus die vergrijzing betekent niet dat wij ouder worden. Maar die vergrijzing betekent dat wat we aan huizen hebben, die beperkte voorraad, vaak aan oudere, hele plezierige, hele betrokken mensen, wordt verkocht. Nou, dat is een probleem dat vandaag nog niet speelt. Maar over tien jaar, voor mijn kinderen, gaat het wel spelen. En wil we zorgen dat dat opgelost wordt, dan moeten we er vandaag over na gaan denken. Ja, en hoe zou je dat kunnen oplossen dan? Nou, uh, had ik het ei van Columbus... dan zou ik dat even aan de raad voorleggen van neem die beslissing. Maar het ei van Columbus heb ik niet. Alleen, Je moet natuurlijk een soort woningvoorraad creëren. Uh, dat zou ook in een sociale woningbouw kunnen... maar u weet dat dat op dit moment ook redelijk stil ligt. Waarvan je zegt, van, nou, nou hebben we een echt geval... Uh, voldoende woningen voor die mensen die, ja, die, die gewoon werken in, uh, in de restaurants... Uh, die leraar zijn op school. Uh, overigens, uh, ik woon zelf bijvoorbeeld in een ambtswoning. Er zijn nog opvallend veel dienstwoningen op Schiemerenkoog. Uh, restaurants die een personeelshuis hebben. Supermarkten die een personeelshuis hebben. Dus mensen die gewoon zelf... He, werkgevers die iets, iets, uh, een huis kopen. En de werknemer huurt dat gewoon. ja Dus die, die kunnen daar dan wel terecht? Ja, maar dat zijn natuurlijk wel noodoplossingen. Ja. Nog, nog even naar, naar uw eigen uh, situatie. U zegt, ik woon in, in de Amstwoning... maar u woont daar niet met uw uh, gezin door de week, hè? U zegt het precies goed, door de week niet. Dat wil zeggen, van mijn gezin... Uh, er zijn nog twee jongens thuis. Uh, en die, op dit moment is er één op Schiermenukhoog. Want elk vrij moment, de betrokkenen die op Schiermenukhoog is... die heeft net eindexamen gedaan, is dus vrij. En is dus op het eiland. Ze werken allebei... Allebei in de horeca, op het eiland. Uh, dus die zijn er bijna altijd, behalve als ze door de week naar school moeten. Want dan zit je met dat, dat botergedoe. Mijn echtgenote, u noemde het net, die is arts. Dus uh, die heeft de praktijk aan de vaste val. Ja, dus dan is het een soort weekendhuwelijk uh, eigenlijk. Nou, een soort weekendhuwelijk. Het is een weekendhuwelijk, ja. maar... Dankzij u mag ik vannacht eventjes bij mijn gezin slapen. Ja. Ja, gelukkig dan maar. Ik was u ja. ook heel dankbaar. Ja. Want dat kan dan. Maar goed, is, is, dat, is dat het wel waard? Ik bedoel, het, het, het werk wat u dan nu doet, zegt u van... nou ja, oké, okay, dat is nou eenmaal zo? Ja hoor, ja hoor. Het, uh, het huwelijk is hecht genoeg. Uh, overigens, uh, uh, aan de overkant, hè, dus aan de vaste wal... wonen ze op 20 minuten van de boot zo vreselijk ver is het ook weer niet. In geval van nood, hè, is er een val van een kind uit een boom wat er recentelijk gebeurde. dan ben ik ook zo aan de overkant met een reddingsboot. Dus uh, nee, het voelt niet echt ver. En we hebben natuurlijk telefoon. Ja. En we zien elkaar regelmatig. En, en hoe ziet u uw eigen toekomst eigenlijk? Want u bent nu anderhalf jaar uh, burgemeester. Ik bedoel, zes jaar is een, is een termijn. Ja. Uh, hoe oud bent u dan als u. Uh... Ik ben uh, nu 54, dus uh, dan moet u 4,5 bij optellen. Dan ben ik uh, 58 en dan valt mijn verjaardag in. Dan ben ik net 59 geworden. Ja, ja, en dat is ja. nog een hele mooie leeftijd om er dan nog een termijn aan vast te plakken? Vast wel, maar ik ben nog nooit eerder ergens zes jaar burgemeester geweest. Dus uh, uh, het enige wat ik meegemaakt heb is anderhalf jaar burgemeester zijn. En dat is echt fantastisch. Dus ik heb geen reden om aan te nemen dat het na zes jaar anders is. Maar ja, dat, zo ver in de toekomst kan ik eigenlijk niet zien. Nee, dat wilt u nog niet. Nee. Want u, u zegt, het bevalt me nu goed, dus ik sluit het ook niet uit. Absoluut niet. Maar ze moeten hem ook maar willen hebben, hoor. Ja. ja want wat, Hoe wordt er eigenlijk tegen aangekeken als je burgemeester bent van... Ja, een, een gemeente met 900 inwoners. Word je dan in bestuurlijk Nederland serieus genomen? Want, of gaat het toch om, om de grootste stad met de meeste inwoners? Nou, dat is wel een criterium, het aantal inwoners. Maar daar staat tegenover... Ik was, hè, u noemde dat wethouder in een gemeente... met een kleine 30.000 inwoners in Friesland. En een van mijn jongens die studeerde in Leiden... daar had nog nooit iemand van die gemeente gehoord. En inmiddels betrokkenen woont nou in Engeland. En die heeft op zijn bureau... een. Koffiemok staan en daar staat Oog op. En die is Britten tegengekomen en die zeiden van ik ben op jouw eiland geweest. Dus de uitstraling van Oog is wel heel erg groot. Zelfs in Maastricht weten ze waar het ligt. Ja, en dus die kinderen zijn ook wel trots op dat, op dat eiland en vinden het ook prima om daar te wonen, of niet? Ze zijn uh, erg trots op het eiland. Ze vinden het fantastisch om er te wonen. Ik was bang dat u zou vragen of ze trots op mij zijn. Dat zullen ze nooit hard zeggen. Nee. nee, maar ik kan me voorstellen, je in zo'n kleine gemeenschap, u zei net, iedereen kent elkaar, je weet precies wat iedereen doet. Dat kan misschien voor, voor jonge mensen ook af en toe wel heel vervelend zijn, of niet? Ja, ja ik, ik, ik heb hen wel verteld dat er ook naar hun wordt er gekeken. Uh, maar nu hebben ze van nature niet de neiging... ...om bushokjes en telefooncellen in elkaar te slaan. Daar ben ik ook heel blij mee. Dus ze zullen zich wel wat gedragen. Maar ze gaan op zaterdagavond natuurlijk gewoon, uh, gewoon uit naar de discotheek. Ja, maar ze ja. moeten zich wel een beetje inhouden als zoon van de burgemeester. Nou, ik hoop dat ze dat van nature doen, want dat zou je ook als zoon van de slager of zoon van de bakker moeten doen. Ja. Prima. Nou, ik uh, zou zeggen, uh, ga gauw naar uw gezin, want dat kan nu. Ik u kunt niet ja. meer met de boot naar, uh, naar Schiermonnikoog, dus dat komt wel mooi uit. Uh, ik mag uh, u bedanken voor uw komst. En als u meer informatie wilt over deze uitzending, ga dan naar onze website. Twee dingen van Max. Daar kunt u de uitzending ook terugluisteren. En zometeen, Willemijn Veenover, Willemijn. We hebben het over Marokkaanse comedy. Het is een waanzinnige hit in Amsterdam en omstreken. Uh, de, de Marokkanen gaan normaal nooit naar het theater. Maar nu stromen de theaters vol. Hoe kan dat? En waarom willen Marokkanen niet naar bijvoorbeeld... Nou, Luc noemen ze een uh, Hans Theuwe, bijvoorbeeld. Dat en Erben is er met uh, de grote held van dit weekend Bouke Mollema. Dat zometeen in BNN Today. Dit is Radio 1.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 Het is één over half negen. Goedenavond. Marokkaanse comedians die trekken volle zalen met een typische mokro-humor. Een gat in de markt. Na negenen hoor je wat er zo bijzonder aan is. En de Belgische kroonprins Filip die moet bloed laten aftappen. Tenminste als het aan zijn vermeende halfzus ligt. Zometeen meer over deze Belgische royalty-soap. Meekijken in de studio kan niet helaas, want de webcam is stuk. Echt waar? Ja. Ja, Schummel, ik ja. te groeien. Ja. <laughs> Sorry jongens. Echt die oprechte totale verbijstering ja, in jullie ogen. Nee, ja. ja, ja. Wat doen we nog voor hè Jack? Ja, ik weet, ja, ik weet het ook niet. Maar goed. Uh, Zometeen Dan Hessler Forrest. Die is voor ons naar de nieuwe Superman film geweest. Man of Steel. Dan, goedenavond. Hoi, goedenavond. En een van de dingen um, die opvalt is dat... Um, Superman heeft niet meer zijn rode Superman onderbroek aan. Nee, erg hè? Ja, nou ja. Erg, erg, erg. erg. Ach... Ach, ik vond het beter, maar waarom eigenlijk niet? Nou ja, die nieuwe Superman films... die moeten gaan doen wat voor Superman... wat, uh, wat Batman de laatste paar jaar ook heeft ondergaan. Cool dus worden. Dus dat moet nu voor een nieuw publiek. Ja, ja, Nou, dat kon ik wel zien. Ik heb de trailer gezien. Het is, het is totaal anders dan wat ik nog weet uit de jaren 80. Uh, daar hebben we het zo meteen over. Straks de topics met Luc, maar alvast een update. Ja, nieuws over de Alpaca. Alpaca, nee, de beest. <lacht> er is in Brabant qua orgaandonatie het meest gul. En nog niet iedereen vindt dat de pin nodig is. Als ik aan de ene kant van mijn kraam sta en ze nemen aan de andere kant mijn pinautomaat mee, wie gaat er betalen? Dus dan ben ik altijd verliezer. Geef jij eens antwoord, Willemijn? Wie gaat er nee, betalen? Ja, vraag maar van Jack. Jack? Wij allemaal hier ja, natuurlijk. Precies, ja. ja. Ons geld, belastingcenten. Ja. Gaan we moeten weer. altijd meteen roepen dat wij moeten halen. Ja. Tegenwoordig gaat het altijd goed. Ja, dat is altijd goed antwoord. Ja, dat kan één keer fout zijn van de honderd keer. Ah, Jack, weer... Je bent er weer. Ja, absoluut. Ah, oh, We hebben zo gelachen, Luc in kant. Het grootste gedeelte van de Nederlandse wielrenners gebruikte in de jaren negentig en het eind van deze eeuw doping. Het zijn de belangrijkste conclusies van het rapport Zorgdragen. Volgens de commissie is de laatste jaren de houding ten opzichte van doping veranderd. En daarom ligt er ook een voorstel om de cultuurverandering in het Nederlandse wielrennen verder te ondersteunen en te stimuleren.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 Vandaar dat wij ook uh, de hoop uitspreken dat er bijvoorbeeld ook sponsors zijn... die uh, er een eer in stellen om juist het schone wielrennen te promoten. Eerder hielden de Wielrenunie en de Nederlandse ploeg een enquête onder hun medewerkers. Daaruit bleek dat er geen dopelcultuur heerste. De luiksploegleider ploegleider van Vakant DCM, beseft daarom... dat die enquête niet door iedereen geheel naar waarheid is ingevuld. We zouden een inventariatie kunnen maken wie in die periode actief zijn geweest... Uh, en dan zou het kunnen zijn dat die gelogen hebben. Hoeft nog niet, want het is natuurlijk niet zo dat iedereen destijds foute dingen deed. Maar is het is wel een mogelijkheid dat er op dit moment nog in het peloton mensen aanwezig zijn die uh, daarbij betrokken waren. Ja. De commissie bepleit verder ook veranderingen in de antidopingaanpak om de pakkans te vergroten. Daardoor de gebruikers moeten harder worden gestraft. De verantwoordelijkheid daarvoor moet worden gelegd bij de internationale wielrenunie UCI. En dan tennis Timo de Bakker is bij het gasttennistoernooi eh, van Rosmalen... al in de eerste ronde uitgeschakeld. In twee tiebreaks tie ging hij onderuit tegen de Italiaan Paolo Lorenzi. En ook voor servicekanon John Eisner was de, de openingsronde... het eindstation De als derde geplaatste Amerikaan... verloor in drie sets van Yevgeny Donskoy. De Russen is nu de volgende tegenstander van Robin Haasen... die gisteren al de tweede ronde bereikte. En Jan Schauker van der Bos stopt volgend jaar als bondscoach... van de Nederlandse korfbalselectie. Hij wordt opgevolgd door Wim Scholtmeijer, de huidige trainer van Jong Ranje... De Bosch werd in 1999 aangesteld als bondscoach. In de afgelopen 14 jaar veroverde hij drie wereldtitels en drie Europese titels. En in januari gaat hij aan de slag als zogenaamd mastercoach bij het KNKV. Hij wordt vooral ingezet om het internationale niveau van de sport te verhogen. Want er spelen ongeveer 2,5 land veel korfbal in de wereld. <lacht> en daarvan kan anderhalf kan het niet. <lacht> Mooie sport. Korfbal. Lange intro. ja, België is wel aardig. In de elf seconden, tien. Ja. Maar vind jij korfbal leuk? Nou, ik, nee. Maar ja, het, op zich is het, wel, het is wel spannend, mannen en vrouwen. Twee, één. Nee, dat komt niet. Doei. Op het festival, waar van het weekend nog, geloof ik, zo'n 240 smartphones werden gejat. Maar het scheen wel een prachtige optreden te zijn geweest. Keen. En ze waren op uh, het Indian Summer Festival. En je hoorde: Everybody's Changing. Radio 1, PNN Today. Een rel bij onze zuiderburen, de officieel vermoedelijke buitenechtelijke dochter van koning Albert... waarvan iedereen wel weet dat ze bestaat. Die daagt haar halfbroer kroonprins Filip en haar halfzus Astrid voor de rechter. Door na een DNA-test te eisen, hoopt ze eindelijk erkenning te krijgen die ze al jaren wil. Namelijk het bewijs dat zij een dochter van de koning is. Frederik de Zwaaf, hoofdredacteur van de Vlaamse Story. Goedenavond. Goedenavond, Willemijn. Hey, ja, jullie volgen dit nieuws natuurlijk op de voet. Hoe, hoe uh, is er in België op, hierop gereageerd? Ja, toch een beetje verrassend. Uh, maar van Delphine dus kunnen we alles verwachten. Uh, ja, het is hier groot nieuws. Uh, de aandacht is plots van Syrië terug naar de uh, koninklijke familie verhuisd. Ja, en dat terwijl eigenlijk de Belgen wel al heel lang weten dat uh, Delphine de dochter is hè, van koning Albert. Ja, onze royalty-verslaggever heeft dat dik tien jaar geleden in een boek bekendgemaakt. En dan stond plots de pers voor haar deur in Londen. Mm -hmm. uh, en eigenlijk sindsdien weet iedereen dat de koning heeft ook al eens een verwijzing naar haar uh, gedaan in een uh, kersttoespraak. Maar ja, um, ja zo'n zet is toch speciaal. Hè? Uh, onze prinsen worden niet elke dag voor de rechtbank gedacht. Nee, nee, Ik lees het nog even, want ik heb het letterlijk hier voor me wat de koning toen zei. Tijdens de kersttoespraak in 1999. Toen zei hij: De koningin en ik hebben uh, teruggedacht aan heel gelukkige tijden. maar ook aan de crisis. die ons koppel heeft doorstaan. nu 30 jaar geleden. En dan zegt hij: nou Blablabla. Bla bla, en dan zegt hij: Die crisisperiode werd ons onlangs in herinnering gebracht. En dat gaat. Hoogstwaarschijnlijk gaat dat over het bestaan van zijn, uh, van zijn dochter Delphine, hè? Ja, dat is waar. En bla bla bla, dat is ook iets typisch voor onze koning. Meestal <lacht> gaan die Castro-spraken daarover. Maar uh, inderdaad, toen was er een interessante ja. passage over Delphine. Dat is uh, ja. uh, overduidelijk. Het is ook zo dat hij uh, een testament zou geschreven hebben waar dat duidelijk in staat dat Delphine in geen geval recht heeft op uh, een stuk van zijn bezittingen. En, Daarmee is eigenlijk al voor een stuk ook bewezen dat ze echt zijn dochter is. Hè? Ja, want u weet wat er in het testament staat kennelijk. Uh, nee, er zijn ook alleen maar roddels over wat er allemaal in en rond het koninklijk paleis gebeurt. Maar uh, insiders, goed geïnformeerde insiders, ja. weten wel ons dat te vertellen. Ja. Maar even, even terug naar de, de rel, waar het vandaag over gaat. Namelijk, Delphine die zegt, ik wil dat mijn uh, nou, vermoedelijke halfbroer, uh, kroonprins Filip, dat, daar wil ik DNA van. Want dan kan ik bewijzen dat ik echt de dochter van de koning ben. En dat doet zij omdat ze geen DNA van de koning zelf kan vragen, hè? Ja, de koning kunt hier in België niet voor de rechtbank dagen nee. en uh, de koningin eigenlijk ook niet. Het is eigenlijk de koningin, vat, dat België nooit erkend is. Want uh, iedereen vindt dat hier zo'n beetje belachelijk. Uh, in de 21ste eeuw ja, is dat niet zo abnormaal. En waarom, wel... en waarom wil koningin Paola haar niet er er erkennen als iedereen het eigenlijk al lang weet? Ja, zij vindt dat een schande en uh, het is eigenlijk ook zo dat um, de koning en de koningin hebben eigenlijk nooit zo goed overeengekomen als de laatste vijf tot tien jaar. Ze zijn hmm. zo wat bejaard, ze dobberen graag op de Mediterrane Zee op een bootje en dat is echt ja, ja. Uh, een ding. En dus nu gaat het eigenlijk echt goed. En uh, ja, koning Albert wil dat ook zo houden, die ja. is 79, die wil geen last meer hebben van zijn vrouw. En dus als zijn vrouw vindt dat hij buitenechtelijke dochter, buitenechtelijk moet blijven, dan zal ze ook buitenechtelijk blijven. Ik begrijp het, Paula heeft er gewoon niet zo'n zin in. Nou is de vraag, waarom wil Delphine dit zo graag? Ik bedoel, dan denk ik, ze wil geld hebben. Ja, dat is weinig waarschijnlijk. Het is eigenlijk zo, ze verkoopt kunstwerken. En al die kunstwerken verwijzen naar koning Albert. Dus ze kan eigenlijk voor uh, lelijke papiermarché grof geld vragen. Ja. En haar man is een Amerikaan ergens... Uh, die in de zaken zitten. Dus ik denk niet dat ze echt, echt geldproblemen hebben. Maar ze is een beetje te vergelijken met een kind dat geadopteerd is. Uh, vroeg of laat zoekt dat toch naar zijn originele ouders. Ja. En zij wil ook erkenning van haar ouders. Um, dus het, gaat, het doel... gaat echt om erkenning, denk jij. Ja, maar dat zou wel eens dit kunnen tegenvallen. Hè? Want het, is, het zegt niet als we. Uh, alle andere prinsen uh, hun DNA nemen, dat dan blijkt dat het allemaal familie is. Dus er zouden wel eens grote schandalen kunnen uitkomen... <laughs> mochten we al die prinsen en prinsessen ja. hun DNA vergelijken. Je bedoelt, als zij haar DNA vergelijkt met dat van haar uh, vermoedelijke halfbroer kroonprins Philip, zou er wel uit kunnen komen... dat Philip helemaal geen zoon van de koning is? Ja, ik weet er niks van natuurlijk. Maar nee. uh, die saxe Coburg hier bij ons, die zijn nogal raar. En uh, prins Philip is bijvoorbeeld zeer... Uh, ...verschillend van zijn broer prins Laurent. Ja. Uh, prins Laurent is uh, een losbol, is echt uh, uh, ja, Willem-Alexander in zijn betere jaren, zou ik <laughs> ja. zeggen, zo, uh, als student. Uh, terwijl prins Philippe ja, is zo'n stijve hark. Uh, ze zijn ja. eigenlijk heel moeilijk te vergelijken, dus uh, dat maar kunnen we daarmee, wel bewijzen... daarmee suggereer je dat, dat, dat, dat koningin Paola dan ook vreemd gegaan zou zijn? Hè? Wel, het is uh, alom bekend dat ook koningin Paola verschillende minnaars heeft gehad door haar ja. relatie met de koning. Dus uh, ja, uh, niks is gezegd dat uh, een van de kinderen niet van een andere vader is. Hè. Maar daar zijn absoluut geen gegevens over bekend. Hè. De, wat bekend is, is dat ze alle twee wel eens vreemd zijn gegaan. Ja. Wat bekend is, is dat Elfin zeer waarschijnlijk de... Uh, de, de dochter is van de koning. Een reden te meer waarom dat iedereen daarvan overtuigd is, is bijvoorbeeld haar echte vader, of haar officiële vader, namelijk Vader Boel. Mm -hmm. Die heeft daar ook geschrapt uit zijn testament. Dus uh, hij herkent haar niet meer als een kind, ook niet toen hij doodging. Dus uh, dat doet er toch uh, op duiden dat de koning echt de vader is van ja. Boel. En we gaan het waarschijnlijk nooit uh, weten, want het hoogstwaarschijnlijk komt hij er niet door. Hè, deze aanvraag voor die DNA-test. Uh, de kans is uh, zeer onwaarschijnlijk, omdat je blijkbaar in België ook niemand kan dwingen om echt een DNA-test nee. te, te ondergaan. Nee. Dus jij ja, je België een crimineel bent, maar vreemdgaan ja. is tot nu toe nog niet crimineel in België. Het is een uh, mooi verhaal van Delphine, die waarschijnlijk gewoon de dochter is uh, en dus graag wil weten door middel van een DNA-test. Maar waarschijnlijk krijgt ze die niet. Frederik de Zwaaf, hoofdredacteur van de Vlaamse Story, dank. Graag gedaan. Niet zo anders. De bejaarde rockers van Black Sabbath die staan voor het eerst in 43 jaar bovenaan de Britse albumlijst. 43 jaar. Dat is heel erg lang. Nou, om Ozzy Osbourne en het consort te eren, straks de grote 43 quiz. En op facebook.com slash BNN today moois uit en over deze show. What if a child dreamed of something other than what society had intended? What if a child aspired to something greater? You believe your son is safe? I will find him! He was convinced that the world wasn't ready. What do you think? Zo, dat klinkt vet, kan ik wel zeggen. De nieuwe Superman, Man of Steel. Nou, de trailer, is, uh, ik heb hem gezien, is, is spectaculair, kan ik wel zeggen. Donderdag, dan komt hij uit. In Amerika, daar draait hij al sinds vrijdag. En daar is het uh, na één weekend al een enorm succes, deze film. Iemand die alles weet van superheldenfilms... is Dan Hessler, Forrest, docent populaire cultuur aan de UvA. Goedenavond. Goedenavond. Jij ja, hebt de film voor ons gezien. Um, nou ja, wat mij opviel toen ik de trailer keek... is dat het heel serieus is. Als ik denk aan... Superman-films uit de jaren tachtig. Dat was nog een beetje de tijd dat Clark kent zijn brilletje afzet. En hé, hey, ineens ziet niemand meer dat hij journalist is. Maar dan is hij in één keer Superman. Dat is allemaal een beetje om te lachen. Maar dit is dit is het bloed serieus. Ja, dit is echt. Dit is geproduceerd door Christopher Nolan. die ook de Dark Knight-films heeft geproduceerd en geregisseerd. Ja, en ja, de doelstelling films. is ook heel erg. Ja, precies. Van, nou, dit, dit is wat nu werkt voor een publiek. Dus dat gaan we ook met Superman doen. Want hoe bedoel je. waarom werkt dit nu? Op dit moment zijn we zowel op televisie als in de film... willen we hoofdpersonages die niet tweedimensionaal zijn... maar die lijden onder een trauma of een, een, een dilemma of zoiets... die een extra diepte geven. Dus Batman die is in die nieuwe films, in tegenstelling tot de oudere films... ook heel erg ja, een hij uh, met het feit dat zijn ouders dood zijn... en dat hij niet goed weet wat hij moet doen. En dat ja. is voor Superman eigenlijk precies hetzelfde. Waar worstelt hij mee dan? Uh, voor Superman is het zo dat zijn vader hem heeft opgedragen. Ze adopt, ze, hij heeft natuurlijk al zijn, zijn ouders verloren op de planeet Krypton... voordat ja. hij naar de aarde toe kwam. Ja. Dus hij was al wees. Toen heeft hij ook nog zijn vader verloren, zijn geadopteerde vader. En die had hem op het hart gedrukt. Laat nooit zien aan de mensen om je heen dat je Superman bent. Want dan word je door iedereen uh, afgewezen en uh, ge, gemarginaliseerd. Ja. Ja, uh, dat, dat blijkt ook een beetje, dat hij zich heel erg bewust is van van deze tijd, van bijvoorbeeld... hij voelt zich buitengesloten, Superman. Nou ja, daarmee proberen ze in ieder geval wel kijkers van deze tijd aan te spreken. Vooral omdat al is gebleken dat dat commercieel voor Warner Brothers en DC Comics werkt. Uh, zij concurreren met Marvel, die een hele succesvolle superheldenreeks aan het maken zijn. Ja. Vorig jaar nog met die Avengers. Uh -huh. En het wil maar niet lukken voor Warner om los van die uh, Batman films... ook zo'n soort van serie op te bouwen. En met, uh, met deze Superman film lijkt het nu dan eindelijk een beetje te gaan vlotten. Want ze geven hem echt hele nou ja, menselijke trekjes mee ze dus geven menselijke trekjes, de humor die is eruit gehaald, uh, voor het overgrote ja. deel. Uh, het ziet er ook allemaal zwart en somber uit. Ja. De trailers, die echt fantastisch zijn trouwens, die, die, die geven echt een soort beeld van het wordt een epische strijd tussen goed en kwaad. Uh, maar ja, de film die voelt ook wel een beetje als zeg maar, 42 trailers... die door elkaar gehusteld zijn <laughs> en achter elkaar geplakt. Ja. We zetten overigens nu even een linkje van de trailer op onze Twitter. Um, ik, ik zag die trailer en ik dacht... als je echt die-hard fan bent, nog uit de jaren 80 bijvoorbeeld... dan is die toch niks. Dan is dit toch veel te bloedserieus. Ja, ik vind het ook helemaal niks. Uh, het wordt een enorm succes hoor. Maar ik vind. Ja, mensen zijn in Hollywood nu al een jaar of tien bezig om superhelden uh, ja, herkenbaar en geloofwaardig ja. te maken. En ja, superhelden die zijn helemaal niet herkenbaar en geloofwaardig. Superman stond voor een ideaal. Die droog in, droeg inderdaad zijn, uh, zijn, zijn slip buiten zijn majo. Ja. En dat maakte hem niet realistisch. Maar dat maakte hem wel tot een soort ideaal wat ergens verstond. En ja, de echte fans van Superman, die viert deze maand toevallig zijn 75 ste jubileum um, is. In hem, en daarom is die film ook toevallig deze maand uitgebracht. Maar die um, ja, die, is, die heeft iets uh, die staat voor Truth, Justice and the American Way. Dat is in ieder geval waar hij al 75 jaar voor stond. Ja. En de fans die vinden het zo erg dat hij in deze film, en daar verklap ik niet heel veel mee, maar dat hij dus zijn allergrootste code, namelijk dat hij nooit iemand mag doden, dat hij die, die op een gegeven moment ook breekt. En ja, dan gaat het net iets te ver voor heel veel mensen. En voor jou ook zou het horen... Ja, voor ja. mij wel, maar niet zozeer omdat ik Superman-fan ben... maar meer omdat ik, nou ja, omdat ik het een irritante stijl vind. Dat okay. is, ja. Even over, over wat iets breder. Want jij doet uh, onderzoek naar superheldenfilms. En nou, blijkt, ja, dat nou blijkt dat je onderzoek... dat wat je mooi terugziet in die films is de tijdgeest. Wat zie je hier terug in, in, super, in deze Superman? In deze Superman zie je terug dat er een, ja, het Superman staat voor een soort van Amerikaanse identiteit. Uh, en die identiteit die is, ligt al een jaar of tien, eigenlijk sinds 11 september, onder vuur. Dus Amerika voelt zich onzeker over wie ze moeten, wat voor rol ze moeten spelen in de wereldorde. En wat je continu in de superheldenfilm sinds 11 september eigenlijk ziet, dus in de laatste twaalf jaar inmiddels, um, is dat New York City volledig met de grond gelijk wordt gemaakt of bijna. Dat zie je in deze film ook op ongelooflijk spectaculaire manier, moet ik overigens zeggen. Um, en dat Superman toch eigenlijk op het laatste moment de boel dan weet te redden. Uh, het verschil met films van voor 11 september is alleen dat het niet helemaal op tijd is. Dus er is wel iets heel ergs gebeurd, maar een nog grotere ondergang is gestopt. En dat geeft hem dan ook eigenlijk het recht om vervolgens terug te slaan. En dat is iets wat natuurlijk de Amerikaanse buitenlandse politiek van de afgelopen tien jaar heel erg heeft getypeerd. Het ja. idee van wij zijn het slachtoffer van iets en daar mogen we nu ook een oorlog voeren. Jij schrijft ook in je proefschrift en ik neem aan dat je daar nu ook aan refereert. En bijvoorbeeld bij Batman en Spider-Man, die lijken qua karakter erg op George Bush, dat, dat, dat, nou ja, dat uh, vol actie en snel ingrijpen... kan je Superman op die manier ook met iemand vergelijken? Um, nou ja, je kan, ja super, het klinkt een beetje raar om te zeggen... maar Bush en Obama zijn helemaal niet zo heel anders in hun buitenlandse politiek. Uh, het is een heel e eigenlijk eenzijdige politiek. Het is een politiek van als je Amerika aanvalt, dan slaan we keihard terug... Alleen Bush die zei het als een cowboy en Obama die doet het een beetje ja handenvringend. Van nou ja, het moet nou eenmaal. En je vindt uh, mij meer op Obama lijken. Ja hoor, net als eigenlijk in The Avengers... dan zie je ook dat Nick Fury, degene die het hele team leidt... is ook een soort van vorm van Obama... die achter de schermen een, uh, ja, de, de, de jacht op uh, Osama Bin Laden heeft moeten orkestreren. Ja. Um, dus de film zit vol verwijzingen nog steeds naar 11 september. Eigenlijk in, in het, het beeld loopt er van over... en het feit dat, uh, dat New York weer continu onder vuur komt te liggen. Uh, en de manier waarop Superman vervolgens optreedt... tegen iedereen die hem tegenwerkt... is heel erg uh, in de lijn van Obama's buitenlandpolitiek. Maar tegelijkertijd zeg jij, uh, superhelden zijn eigenlijk altijd conservatieve. Dat strookt dan weer niet met dat hij op Obama lijkt, lijkt mij. Nou ja. Uh, Obama is niet conservatief op een aantal punten... maar op de meeste wel. Uh, oh. Hij is natuurlijk vooral hij is een democraat. Wat betekent dat hij binnen de Amerikaanse politiek... in theorie aan de linkerkant zeg maar, van het politieke spectrum staat. Maar als je kijkt naar zijn beleid... Uh, vorige, vorige week nog werd in de New York Times opgemerkt... na zijn laatste grote speech... Van ja, het, gaat hij ooit nog iets anders doen dan het beleid... wat Bush heeft geïntroduceerd? Want tot nu toe is er nog niks van gekomen. Die hele hoop op, op, op, op change... Uh... Die zie jij ook niet Precies. terug. Nee. Even nee, nog één nee. grappig dingetje. Ik begrijp dat jij schreef... van de makers vonden zelf dat Superman een beetje op Jezus lijkt. Ja, dat zit er al in sinds uh, eind jaren zeventig, toen de ja. eerste grote Superman-film verscheen. Uh, schrijver Mario Puzo, de schrijver van, de, van The Godfather-boeken... die had toen het scenario geschreven. En die zag, die zag de, de manier om Superman serieus te nemen als een bijbelse metafoor. Dus hij schreef dat in die film uit 1978 ook al. Um, dat hebben ze nu nog verder aangedikt. En wat grappig is, is dat ze nu in Amerika ook... rechtstreeks de kerken hebben aangeschreven met een soort perspakket... waarin staat, dit is een, uh, dit is een preek... Die je kunt geven. Uh, waarin de trailer. Voor, eh, voor films met een audiovisuele installatie. waarin de trailer voor de film zit verwerkt. zodat je aan de christenen in je kerk. kunt uitleggen. Uh, hoe zij. nader tot Jezus kunnen komen. door het verhaal van Man of Steel. Dus, dus je um, ziet daadwerkelijk in de kerk. beelden van Superman. van deze ja, film. Ja ja, ja, ja, ja. In die kerken die uitgerust zijn. met, uh, met beamers of met televisietoestellen. Jazeker. Goed. Ja. Het wordt dus hoe dan ook een succes. zoals je al zei. <lacht> en overigens. Krijgt, geeft de IMDB. de, website, uh, de filmwebsite. Die geeft hem een 8,2. Dus dat is toch behoorlijk hoog. Dankjewel, Den hessler forst It's now that I see, I've been blind as can be or gone. Douwe Bob, you don't have to stay. Eerder vandaag op de redactie van BNN Today. Vanavond gaan we het hebben over Marokkaanse humor. Want dat is helemaal up and coming. Oftewel, wat? Mokro comedy Alleen maar gejatte grappen! Simone, jij zit hier diep in. Vertel maar zo'n Marokkaanse mop. Nou, dat is een beetje lastig. Want Marokkaanse humor is vooral, zoals ik het heb begrepen... ook een beetje inside humor, dus inside joke. En maken ze ook veel grappen over Nederlanders? Ja, er worden ook grapjes gemaakt, uh, een beetje over Nederlanders. Maar het gaat ook meer echt over de eigen cultuur en over eigen dingetjes. En dat, ik denk ook dat ze dat gewoon niet herkennen bij Nederlandse comedians. <laughs> ik vind Nazip Amali dus bijvoorbeeld heel grappig. Maar die vinden zij te... Ja, die, die kan dus al niet meer. Die is al een beetje nat dan. Ik las in de reactie een beetje te Hollandse humor. Wat ik op zich me ook wel kan voorstellen, want... Hij uh, gebruikt niet echt specifieke inside Marokkaanse grapjes... die alleen Marokkanen snappen. En ik denk dat ze toch een beetje een soort van thuisgevoel willen hebben... als ze naar de Schouwburg gaan. Het voelt toch een beetje als een geheim genootschap. Ja, tja. Ik ben wel toch wel benieuwd dan eigenlijk. Ja, misschien moeten we een keertje infiltreren. Ga ja, ga erheen. Hoef niet. Na negen zijn ze hier over een mokra humor. Luc. Ja, we gaan het straks hebben over de alpaca's. Dat zijn dieren. Ze worden veel gestolen. <laughs> Daar vertel ik zo meteen heel veel over. Maar nu eerst even de grote alpaca quiz. Dat zijn van die kleine uh, lama nee, Ja, van die soort lama-achtige ja. beesten. Alpaca's krijgen hun jongen altijd op een zonnige dag, geen geintje, tussen 8 uur en 2 uur middags, ook geen geintje. Waarom is dat? Erben lijkt me echt Erben, voor jou. Erben van de boerderij. Is het lekker warm? Ja, lekker warm ja lekker warm. Lekker warm. lekker warm lekker warm ja iets specifieker iets specifiek, ja. warm, uh, warm dan, dan, dan krijg je snel, dan word je snel warm dan ja. droog, droog je op ja, ja, ja inderdaad je droogt op en dat komt omdat alpaca's een hele korte tong hebben ze kunnen hun jong dus niet droog likken dus uh, nou, laten, ze maar, uh, laten ze maar in het gras vallen in de zon en dan drogen ze lekker snel ah. op feitje okay. Zometeen zo meteen meer over de alpaca doe we neer breken hem goed en, en...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 Ook tegen de drugs en tegen enorme wolken landbouwgif uit sproeivliegtuigen. Paul Rozenmuller en de strijd van Latijns-Amerika vanavond om tien voor half tien bij de ICON op Nederland 2. Dit is Radio 1.